Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, verdere familieleden, aanwezigen, meeluisteraars. Nu we samengekomen zijn op de begraafplaats wordt uw aandacht gevraagd voor de teradebestelling van het lichaam van Jacoba, Katarina, Mol, Pauwen. Nu we haar, die u lief en dierbaar was, hebben mogen toebetrouwen aan de schoot van de aarde, mag ik ook op deze plaats het woord geven aan dominee Maljaars. Geliefde familie en allen die hier aan het graf staan. Psalm 116, we hebben het net al gelezen. De Heer is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. Die zal peilen wat er ook in jullie hart omgaat. Kinderen, klein en achterkleinkinderen. Als we hier staan aan het graf van jullie lieve moeder en jullie lieve oma. Ook bij het graf van jullie ouders, kinderen. Want het is het graf van vader en van moeder samen. Maar we mogen jullie hoger wijzen dan dit graf. Dat laten we straks achter. Maar de heren die... ...blijft van eeuwigheid tot eeuwigheid, hebben we net gehoord. En de Heer is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. O, neem die boodschap nu van vandaag maar mee, ook in het verdere leven. En nu staat er, de Heer is genadig en rechtvaardig. Nu kan de Heer genadig zijn, omdat Hij rechtvaardig is. Omdat Hij de zonde strafte... Aan zijn lieve zoon. Daarom is hij nu voor mensen, voor verloren zondaren nog doen aan. Ik zou zeggen zoek toch schuiling bij de Heere om Jezus wil. Bijzonder denken we ook aan Marian. Mama is nu gestorven. Maar nu bidden we of de Heere voor jou wil zorgen. Zoals hij dat al die jaren al heeft gedaan. En de Heere heeft jou een plekje gegeven in Schravenpolder, in de Beukelaar. Daar zijn mensen die voor je zorgen en je familie staat ook om je heen. Maar vooral dat de Heere met je mag zijn, want de Heere die blijft altijd. En dat is de boodschap voor ons allemaal. God heb ik lief, dat heb je vaak gezongen, want hij hoort mijn stem, mijn smekingen. dat we dat versje zouden bidden. ...en zouden leren met ons hart. Ik kijk even naar de kleinkinderen en de achterkleinkinderen... ...wat staan er veel rondom het graf van oma. Jullie zijn allemaal daar zo ook bij betrokken. En die boodschap van vanmiddag in de kerk... ...ik hoop dat je die nooit meer vergeet. Maar dat het ook jullie verlangen zou mogen zijn. De dichter zegt, wie heeft lust de Heer te vrezen? Het Allerhoogst en goed. ...God zal zelf zijn leidsman wezen... Leren hoe hij behandelen moet. En het woord van vanmiddag uit Psalm 103 en ook uit Psalm 116 zegt dat er een God is die zich nog ontfermt op het gebed. En dan kan de Heer en dan wil de Heer het ook uitgenaden in jullie familie werken. Maar het is wel een heel persoonlijke zaak. Zoek de Heer en leef. En familie Pauwen en familie Mol. Er zal ook veel in jullie harten en gedachten omgaan. Een geliefde zus, een geliefde tante is overleden. En wie zal van ons, zal dan de volgende zijn. Geef bevel aan uw huis. Gij zult sterven. En zoek de toevlucht bij God in Christus. Die toevlucht die heden nog geopend is. En in de gemeente van Schravenpolder en Kapelle heeft zij een plaats gehad. Velen van ons hebben haar gekend. Haar vriendelijkheid... Voor de mensen om haar heen. Nu is zij niet meer. Het zegt ook voor ons. De dag van onze dood komt. Wij weten die dag niet. Maar zalig wie deze toevlucht mag kennen. Een toevlucht die er alleen is bij God. En daarom nog een keer. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeren zich tot de Heere en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Mag ik vanaf deze plaats zo'n kees uitnodigen om namens de familie nog een dankwoord uit te spreken. Achter aanwezigen, namens kinderen willen wij u hartelijk bedanken voor uw medeleven en aanwezigheid bij het afscheid van onze moeder, oma en overoma. Het was ons tot troost om deze dagen van verdriet samen met u als familie, vrienden en bekenden te mogen beleven. Wij zijn dankbaar dat moeder een leven van 95 jaar door de Heere is geschonken. Haar overlijden en het graf waaraan wij staan bepalen ons opnieuw bij de werkelijkheid dat ons leven een einde kent. Het sterven van onze moeder is ook een roepstem tot ons allen. Bereid uw huis. Ook hij zult sterven. Een woord van dank aan dominee Maljaars en de kerkenraad van Stravenpolder voor het verzorgen van deze dienst en de bezoekjes die onze moeder de achterliggende jaren heeft mogen ontvangen. Begraafd is ondernemer dorst voor de waardevolle verzorging voor en tijdens de begrafenis. Ook bedanken wij de kosten en het gebruik van de kerk van Kapelle. Ook onze dank gaat uit naar de artsen personeel en vrijwilligers van zorgcentrum Rehobot voor de liefdevolle verzorging die onze moeder heeft gekregen. Een speciaal woord van dank aan onze zus Ria en kleindochter Leanne, die onze moeder met zoveel liefde hebben verzorgd, ze waren ons tot steun, organist en dragers, ook onze dank. Wij hopen en bidden dat het woord wat gesproken is, gezegend mag worden aan ons aller harten. Dankjewel Kees. Willen wij dan op deze plaats een moment stil zijn. Stil zijn. Ter nagedachtenis aan mevrouw Poltmolkbouwer. Wie zij was en wat zij voor u heeft betekend. En in deze ogenblikken willen we ook stilstaan bij degene uit de naaste familiekring. Die haar zijn voorgegaan. In bijzonder denken we dan ook aan jullie vader en opa. Dank u wel. Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, verdere familieleden en aanwezigen. Nu we het lichaam van mevrouw Molpauer hebben mogen begeleiden naar deze plaats. Hebben mogen luisteren naar de welmenende woorden gesproken door dominee Maljaards En woorden van dank uitgesproken door zoon Kees. Is het moment aangebroken dat ik u moet vragen met ons deze plaats te verlaten. We gaan dan zo dadelijk terug in gesloten stoet naar de Petrakerk. Daar kan een ieder van u zijn of haar plaats weer innemen. En zal eerst de plechtigheid worden besloten op kerkelijke wijze... met schriftlezing en gebed door ouderling van de Linden. Daarna is er nog gelegenheid tot condoleren... en wordt een ieder van u uitgenodigd in de zaal van de kerk. Opnieuw wil ik u vragen, als we deze gang terugmaken... Om ook dit weer in gepaste stilte te doen, dit in bijzonder tot steun voor de naaste familie. De kinderen zullen hier als laatste afscheid nemen op de begraafplaats. Vervolgens kan een ieder van u op zijn of haar wijze afscheid nemen en ons terugvolgen. Dank u wel.